De kok? Ja, met Fledder. Zeg, ik ben nog in meer Ah. Iets uh, wijzer geworden? Nou, niet echt. Een uh, beetje achtergrondinformaties. Zeg, ik denk dat ik nog wel een uurtje blijf hier, hoor, trouwens. Goed. Zeg, regent het daar ook? Ja, natuurlijk. Wat dacht je dan? Zeg, als ik hier klaar ben, zal ik dan nog even naar het bureau komen? ehm uh, nou, hangt er vanaf hoe laat het is. Bel eerst maar, weer je? Oké, okay, doe ik. Ben je nog wat opgeschoten bij smarreluitje? Och. ...wat achtergrondinformaties. Maar ik ga nu eerst naar de drie rooskens... ...nog eens praten met die Christel van Dalen. Succes, vlinder. Ja, succes, de kop. Ah, dit moet het bloemenzakje zijn... ...de drie rooskens. Nou, zo te zien... ...geen goedkoop zaakje. Goedemiddag, juffrouw Van Dale. Meneer de kok? En hebt u al een spoor van Annette gevonden? Nee, nee, nee. Nee, het spijt me, we weten nog niets. We doen ons best uiteraard... ...dat begrijpt u. Mm -hmm. We zijn er maar pas begonnen. Het is allemaal zo vreemd. Zo plotseling. Ik vraag me af, waar kan ze gebleven zijn? Tja. Heeft u, uh, suggesties? Suggesties? Wat bedoelt u? Oh, met dit miserige regenweer, nu al dagenlang. Je vraagt je af. Wat vraagt u zich af? Oh, je zou je kunnen voorstellen dat het iemand zomaar, uh, ...plotseling heel sterk zou verlangen naar een warm, zonnig land. Zon over grote stranden. Zon over grote stranden? U bedoelt, u denkt dat Nanette er zomaar tussenuit knijpt, vakantie neemt? Oh nou ja, het is natuurlijk maar een suggestie. Nou ja, het idee. Ach, kom nou. Vindt u dat zelf aannemelijk? Nou, ik ging van mezelf uit. Ja. Met dit weer in een doornatte regenjas. Nou. Dan krijg ik wel eens bij de reisbureaus naar binnen. Kleurige affiches van warme, verre, zonnige landen. Ja. Lachende mensen in de zon, mooi bruin. Ja. Nou, dan krijg ik ook wel eens de neiging om er hals over kop vandoor te gaan. En uw werk dan? Ja. Ja. Ja, dat werk. Iemand heeft eens dus gezegd. Tussen droom en daad praktische bezwaren. Of zoiets. Aha. En dan... Op mijn leeftijd denk je weer direct aan de gevolgen van zo'n onberaden stap. Maar... Als ik jonger was... En als u jonger was... Hoe jong? Zo jong als Nanette bijvoorbeeld? Het is al bijna zes uur. Ik ga de winkel sluiten. Zo, misschien dat u nog even naar binnen wilt? Uh, graag ja. Even die natte jas uit. Ik zou als dat mag de kamer van Nanette even willen zien... Niet officieel natuurlijk. Een bevel tot huiszoeking heb ik niet. Zo'n bevel is ook niet nodig. Loopt u even mee. heeft nou, had toch een uh, eigen kamer? De slaapkamer is boven. Maar misschien wilt u eerst koffie? Koffie? Nou graag, dat sla ik niet af. Oh, hangt u uw jas daar maar even op? Ah, uh, dank u. Ja, en ik zou graag straks even wat eh, willen rondkijken naar kamer. Misschien dat er eh, brieven zijn, of andere aanknopingspunten. Een dagboek. Een dagboek? Mm -hmm. Nou, net een dagboek? Ja, dagboek. Oh, het komt niet meer zo vaak voor, maar het zou toch kunnen, niet? Vooral dromerige meisjes met een romantische aanleg hebben er zo'n behoefte aan. om hun intiemste gedachten aan zo'n dagboek toe te vertrouwen. Als een soort biecht. Biecht? Ja, een geschreven verantwoording. Oh, het is vaak interessante lectuur. Onthullend met talloze verrassingen. Zo'n dagboek verbergen ze vaak op de meest vreemde plaatsen. Een dagboek? Dat is dwaas en kinderlijk. U heeft nooit een dagboek bijgehouden? Nee, voor zulke kinderlijke flauwekul had ik nooit tijd. En Annette? Ja, dat weet ik niet. Ik heb er trouwens nooit op gelet. Maar gaat u toch zitten? Graag, dank u. Oh, een ogenblikje dan. Maak ik wat koffie in de keuken. Ah, heerlijk. Wilt u suiker en melk? Uh, allebei graag. Ik heb alleen maar oploskoffie. Dat hindert niet, hè? Dat gaat wat vlugger dan dat ingewikkelde koffiezetten. Oh, dat hindert mij niet. Ik drink alle soorten koffie als het maar lekker warm is. Het water kookt zo. Ik ben blij dat u even gekomen bent. Ik heb de hele dag tegen dit uur opgezien. Zo. Ja, Nanette en ik dronken altijd samen koffie na sluitingstijd. Een soort ritueel. Uh -huh. Winkels sluiten, koffie drinken. Een ogenblikje. Ja, samen koffie drinken. Ik begrijp het. Ja, ziet u, we waren hier helemaal op elkaars gezelschap aangewezen. Ik moet wel even goed roeren. Ja, ik, uh, ik ken oplos koffie. Er kwam dus uh, nooit bezoek, geen vrienden of vriendinnen. Wij hadden geen vriendinnen. En vrienden? Mag ik dan een klein beetje met elkaar? Alsjeblieft. Dank u. Kwamen er nooit vrienden? Vrienden? Nee, herenbezoek heb ik stelselmatig geweerd. Ah, u maakte hier dus de dienst uit. En Nanette? Wij waren twee meisjes alleen. Ik wilde niet dat wij in opspraak zouden komen. Oh, kom, kom, kom. Dit is Amsterdam, geen hals meer. Oh, en vindt u dat dat enig verschil maakt? Hoe dacht Nanette erover? Over dat uh, stelselmatig weren van herenbezoek? Nou, na, Nanette... Nanette legde zich daarbij neer. Mm -hmm. En was zij het daar dus niet mee eens? Nanette accepteerde het. Toch vraag ik me dan nu af hoe Nanette zou reageren... als zij ineens binnenkwam en zag dat er nu wel herenbezoek was. Nanette, na, Nanette binnenkomen? Mm -hmm. na, binnenk maar dat kan toch niet... Nanette kan toch niet binnenkomen, nee. Nee, zomaar onverwacht hier binnenkomen. Oh. Dat, dat, dat kan toch helemaal maar niet. ik heb het... niet geen zorgen. Met die vergrendelde winkerdeur lijkt me dat uitgesloten. Ik, ik ben bang, meneer de kok. Bang? Ja. Voor wie? Voor Nanette? Nanette is dood. Is ze niet? Ja. Ja. Nanette is dood. Nou, dan zou ik nu haar kamer even willen zien. Hè? Oh. Oh ja, natuurlijk, ja. de wenteltrap op. Als u nu voor gaat. U loopt mee? Ja. Ja, dat is beter ook als ik iets vind, dan bent u getuige. Goed. Ze hebben toch wel iets, hè? Ja. Mocht ik even wat rondkijken? Oh. Dit is de kamer van Annette? Ja. Nou, kijkt u gerust wat rond. Dank u. Zo, zo. Annette is een ordelijk meisje. Kijk eens in mijn kasteletjes. Keurig gerangschikt, kleur bij kleur. Ja, ze was erg ordelijk. ja. In deze kast mag ik daar eens een blikje derven. Oh, maar natuurlijk. Sorry. Gaat u gang. Nou, een heel ordelijk meisje. Bijna pijnlijk precies. Mm -hmm. Zoals dat goed er op stapeltjes ligt. Mag ik? Ja, ja, zeker. stapeltje ondergoed. Slipjes met de dag van de week erop. Donderdag, vrijdag, zaterdag. Nee. een vreemd. Die van maandag deze gewoon zal ontbreken. Nou, die zullen dan wel in de wasmand liggen. Oh, ja, natuurlijk, ja. Nou, ik heb wel genoeg gezien. Geen brieven, geen dakboek, geen notitieboekje of iets dergelijks. Ik zie ook helemaal geen schijnbureau. of Deer, zo. Nee, had ze niet. Die deur, dat is mijn kamer. Wilt u die ook zien? Nou, als het niet te veel gevraagd is, graag. Kom, kom. En je maar een vloerkleed. Hield Nanet niet van zo'n gezellig kleed? Nanette hield niet van stof. Ja, natuurlijk. En de zijde op de vloer is minder stoffig, inderdaad. Ach, dat bent u? En een Ja, maar dat is lang geleden. Het is verleden tijd. Ik tennis niet meer, bijna nooit meer. Ach, dat is jammer. Waarom eigenlijk niet? Ja, geen tijd voor, geen gelegenheid. De zaak vraagt al mijn aandacht... En Nanette, deed zij aan sport? Ze hadden toch wel hobby's. Nanette? Nee, Nanette... Nanette was alleen maar mooi. Bent u... Bent u wel eens verliefd geweest? Ja, wat een vraag. Verliefd? Hoezo? Nou, oh, gewoon verliefd. Zoals dat wel meer voorkomt bij meisjes en jonge vrouwen. Ja, wat heeft dat in helemaal hemelsnaam met de verdwijning van Nanet te maken? Tja... Dat is iets dat ik mij ook afvraag. Ik begrijp u niet. Nou, ik ga maar weer eens. Bedankt voor de koffie en de gasvrijheid. Goed. Ja. Het wordt tijd dat we de verdwijning van Annette nu maar eens wat officiëler maken. Laten we maar naar beneden gaan. Dit is een bericht voor de telex. De commissaris van politie, bureau Warmoestraat 48 te Amsterdam, verzoekt bekendgemaakt te worden met de verblijfplaats van Nanette de Bougarde. De Bougarde met OU en AE. Oud, 19 jaar. Signalement. Lang, plus minus 1,70 meter. Slank postuur. Blond golvend haar. Gekleed in een nachtblauw mantelpakje en. Ja, nou, Ogenblikje, de rest volgt straks. Te kok. Met Fledder. Ik ben net terug uit meer. Mooi. Waar ben je nu? Politiepost, hoofd door het plein. Ik bel om te vragen of je er nog bent. Ja, dat zou je doen, ja. Nou, ik ben er nog. Heb je nieuws? Kom je nog hierheen? Ja, nou, nieuws, uh, jawel, maar ik kan wel even wachten. Het is niet uh, echt heel dringend of opzienbarend of zo, hoor. maar... Uh, ja, zie je, ik heb uh, eigenlijk een afspraakje met een meisje. Ah, in verband met de zaak dan net? Nee, uh, gewoon... Afspraakje met een meisje, dat kan toch? Ja, tuurlijk, natuurlijk kan dat. Maar als jij nou van plan bent om vanavond nog aan die... Uh, die... Dat meisje, ken je er al lang? een nou, uh, maand of twee. Weet jij misschien of dat meisje slipjes draagt met He? de dagen van de week erop? Wat? Slipjes. Broekjes met een dagaanduiding. Maandag, dinsdag, woensdag enzovoort. Ja, zover. Zo ja, luister eens nou, wat, wat gaat jou dat eigenlijk aan? Ik, ik, ik begrijp je niet. Goed, goed, goed, goed. Ik vraag het maar. Het was zomaar een gokje van me. Wel, ga gerust naar het afspraakje toe. Tot morgen. De kok, hallo? Ja? Blijf je nog lang op het bureau? Uh, een klein uurtje. Dan kom ik direct naar je toe. Waarom? Heb je er toch iets belangrijks ontdekt in als meer? Nee, dat niet. Maar, maar je praat zo raar, zo, zo onsamenhangend. Past. De kok? Hier, de wachtcommandant. Ik heb een knaap aan de balen die vraagt naar rechercheur de kok. Wat is dat voor iemand? Jonge man van de jaar 26, 27, met... Zwaard rond in en donkere bril. Ja, precies, ja. Is die alleen? Hij is alleen, ja. Stuur me naar boven. Oké. Okay. Wacht. Heeft die zijn naam genoemd? Ja, eh, uh, de Bougarde. Floor de Bougarde. Ah, kom erin. Ga zitten, vriend. Ik ben uw vriend niet. U heeft gelijk. Met vriendschap moet je kieskeurig zijn. Daarmee kun je niet selectief genoeg te werk gaan. Dus, ga zitten, jongeman. En zeg maar wat ik voor u doen kan. Wat is er met Mamet? Zo. Ja, laat ik nou denken dat u helemaal niet geïnteresseerd was. Dat ben ik toevallig wel. Zo. Vanmiddag in dat café, aan. Dat anders. was vanmiddag. Ik kon in het bijzijn van het meisje moeilijk toegeven dat het me wel interesseerde... De verdwijning van een meisje, een bepaald meisje nog wel... Zou ze... Waarom niet? Dat meisje dat jij vanmiddag bijhoudt, die uh, Pearl. Want zo heet ze toch, hè? Die Pearl is nou niet bepaald eenkennig. Pearl? Kent u dat dan? Wie niet, in deze buurt? Black Pearl of Cuba. Het stelt allemaal wel niet zoveel voor, maar... Het klinkt beter dan Zwarte uit Den Haag. Zeg nou zelf. Oh. Ah. U bent goed geïnformeerd. Nou, dat is helemaal geen verdienst, hoor. Iedere jongen van de vlakte zou voor Peul hetzelfde verhaal kunnen vertellen. Dat is een publiek geheim. Ik denk, meneer de Boegarde... dat Peul juist u bij de arm heeft genomen... omdat u... laten uh, we zeggen, nogal nieuw bent. Wat bedoelt u met nieuw? Wat zoekt u hier in de buurt, meneer de Boegarde? Niks, niks, gewoonlijk. Ik woon hier op de Achterburg. Ik vroeg niet naar uw adres... Ik vroeg wat u hier in de buurt zoekt. Nou ja, ik, uh, dat zei ik u toch al, ik woon hier. Meneer de Boegarde. Hoe lang bent u al... ziek? Ziek? Ik? Ziek. Nou? Hoe lang? Uh, uh, <coughs> hoe lang al? <coughs> Rol die mouw op. Huh? S -s -s -s -s wat denkt u wel? Rol die mouw op. Nee, die andere. Of moet ik het doen? Zo. En nou die andere ook. En vlug een beetje. Zo, zo. Allebei vol met rode puntjes. Morfine? Ja. Hoe lang al? Nou, u weet wat u wilde weten. Tevreden? Tevreden? Waarom zou ik verdomme tevreden zijn? Nou, omdat ik te ziek ben? Aan de morfine verslaafd? Dat je dat zoiets mij tevreden kan maken? Wat denkt u eigenlijk dat ik ben? Een sadist? Iemand die tevreden is en heimelijk verkleutert in de ellende van een ander? In uw ellende? Nou, misschien. Weet ik het. Ja. Hij heeft gelijk, misschien. Het altijd, misschien. U kunt niet in mijn hart kijken. En ik niet in de uwe. Wat de mond beleidt, is vaak ver van het hart... Een jammerlijke oorzaak van veel misverstand. U moest eigenlijk. Hé! Hey, je nog een zoek? Ja. Laat je voorstellen, meneer de Boegarde. Floor de Boegarde. De Bougarde? Ja, de Boegarde. Dat is mijn moedersnaam. Ik. Uh, ik schrijf onder die naam. Schrijven? Journalist? Nee. Nou, u heeft zeker nooit iets gehoord hè? of gelezen van Floor de Bougarde. Het spijt me zeker. Uh, het stille einde, de transparante dood. Die boeken die brachten er een jaar of wat geleden nogal uh, wat opschudding teweeg. Ja. <laughs> Vooral onder de oude generatie. Hè? Die wezen het af. Nou zeg, het was dan ook een uh, nogal somber toekomstbeeld dat u ons voorspiegelde. Nou, ja, de meningen waren verdeeld. Ik was te negatief, te nihilistisch. <laughs> Alsof een atoomwom iets is om bij te gaan staan juichen. De Bougarde, zei u. Is de naam van uw moeder? Ja, is de meisjesnaam. Juist. Dan is Nanette geen zuster van u? Nee, nee, Nanette is mijn nichtje. En wanneer heeft u uw nichtje voor het laatst gezien? Gezien? Ik. Euh, ik dacht. Nou ja, zo ongeveer veertien dagen geleden. Waar was dat? Op mijn kamer. Nou, ze zocht me op. Sinds de dood van mijn moeder was Nanette eigenlijk de enige van de familie die, die nog contact met me had. De enige van die familie? Waarom? Ja, nou ja. Bent u een uitgestoten het zwarte schaap van de familie? Ja, ja, zo zou je het kunnen noemen, ja. Mm -hmm. he, mijn manier van leven, van denken, he, dat bots nogal met de moraal van de familie van Dalen. Van Dalen met A.E.? Ja. ja. Mijn vader was Martin van Dalen. De bloemen kweken. En Christel van Dalen? Christel is mijn zuster. Kom ze wel bij uw bezoek? Of kom je bij haar? <laughs> Christel? Ik weet niet eens dat ik in Amsterdam woon. We zijn de laatste jaren van elkaar vervreemd. Ja, vroeger, vroeger was het heel anders, hoor. Toen waren we, toen waren we echt op elkaar gesteld. En dat is nu anders? Ja, ja, Christelle is een echte vandalen gebleven. Ja, ja. En u werd meer een boegarde? Ja, ik werd een boegarde. <laughs> wil je misschien wat koffie? Ja, ja, graag. Ach, eh, Fred, dan zet jij even wat koffie, ja. wil je? Okay. Ja, we hebben alleen maar wat eh, poederkoffie. Is dat goed? Mijn best. Hey, vertel dus, wanneer komt er weer een boek van u uit? U schrijft nog steeds. Ja, dat, uh, dat weet ik niet. Het is moeilijk te zeggen, je moet inspiratie hebben, goed idee en zo. Soms, uh, soms blijft dat heel lang weg, te lang. En uh, misschien, nou ja, misschien komt het wel nooit weer. Hè? Wat was uw laatste boek? De transparante dood. Maar dat is toch alweer een hele tijd geleden verschenen, hè? Dus dan minstens drie jaar? Vier jaar, vier jaar geleden. Ik heb, het, ik heb het in nog geen drie maanden geschreven, achter elkaar. Na drie maanden was het manuscript helemaal klaar. Ik schreef dag en nacht als een bezetene. Nou ja, en toen ik het bij de uitgever inleverde... toen voelde ik me alles als, als van een zware last bevrijd. Verlost van een demon. Maar ja, de uitgever, die wilde nog zo'n boek. Nog zo'n boek? En? Nou ja, nog zo'n boek, zei ze. Nog zo'n boek. En, en, en nog zo'n boek. Nou, de, nou, als een uitgever daarom vraagt, het is toch mooi? Mooi, mooi. Het is helemaal niet mooi. Het, het werd een verschrikking. Ik, ik, ik was leeg. Ik, ik was leeg, het was op, het was uit, het was afgelopen. Ik, ik, mijn hoofd, mijn hoofd was een holle ruimte. Ik, ik, een holle, lege ruimte met niks, met niks erin. Het was, niks was er, geen gedachten, niks, geen nou, gevoel, niks. Dat komt natuurlijk meer voor bij schrijvers. Ik was leeg, het was, het was helemaal op. Hey, waar is Nanette? Dat weten we niet, Nanette is verdwenen. Waar, waar is Nanette? Ze moet, ze moet ergens zijn. Waar, waar, is, Nanette? Ze, waar is Nanette? Nanette! Na, nou, na, Nanette, kom. ik... Kom rustig nou, ik, ik. Ik, ik, ik moet geen koffie Ik, ik, ik moet naar net, naar net. kok, De kok hij is gevallen. Wat doen we nou? De GGD bellen, die kunnen we niet doen. Hij moet hier weg. Hij heeft verzorging nodig. Zo, Die ligt mooi. Nou, breng hem maar vast naar de wagen. Kom zo kijken deur En kok. Wat zet ik in mijn rapport? Weer een slachtoffer van een derde graad verhoor. Je kunt in je rapport zitten de man onwel geworden, vermoedelijk de gevolgen van vergiftiging door overmatig gebruik van verdovende middelen. Ja, het spul zal uitgewerkt zijn. Dat is het. De klap komt altijd achteraf. Ze zeggen dat je medelijden met ze moet hebben. Ja, kom. Ja, dat zeggen ze. Zeg, wat kwam die knaap eigenlijk hier? Gepakt? Nee, uit eigen beweging. Vleider uh, bel jij de wachtcommandant even? Die heeft hem aan de balie ontvangen en doorgestuurd. Ja, maar verder wachtcommandant. Ze Maak even een aantekening, wil je? Floor de Bougarde, uit eigen beweging aan het bureau verschenen... ...is onwel geworden en wordt per ambulance gebracht. Ogenblikje, waar brengen jullie hem eigenlijk naartoe? Het AMC. ...wordt gebracht naar het AMC. Datum en uur en... Uh, zeg, wat denk de rest je? Zullen ze hem daar houden ja. of sturen Bedankt. ze hem zodra hij, hij weer bij komt weer Die houden ze een paar dagen in observatie. Mm. Misschien wat langer, Voor ontwenningskuur Ja, als hij dat wil tenminste. Het is niet gebruikelijk dat die klanten dat willen. En verder? Verder? Verder maar hopen dat hij het spul niet weer in handen krijgt, hè? Mm -hmm. ja. Maar ja, wat wil je? Het spul ligt hier in de buurt voor het oprapen. Mm. Nou, ik stap maar weer eens op. Anders vertrekken ze zonder mij. Aju. Salut. Salut. Ja. Elke parijskoude jongens, die broeders. Tja, weet wie. Als je daar dagelijks mee geconfronteerd wordt, dan kun je er moeilijk wakker van liggen. En een ontwenningskuur is in feite de enige therapie. Als hij mee wil, werken wel. Maar dat is het er nog niet. Zonder, hè? Zo'n begaafde, intelligente kerel. Je zou toch verwachten dat zo'n knaap weet wat uiteindelijk de gevolgen zijn? Als je ermee doorgaat, ga je onherroepelijk naar de bliksem. Ja. Als. ...als je ermee doorgaat. Wat bedoel je? Nou, net wil ik zeg. Als je ermee doorgaat. Kijk jongen, niemand heeft het plan om ermee door te gaan. Iedereen denkt dat het gevaar van verslaving voor hem of haar niet geldt. Ze beginnen eraan, om welke reden dan ook. Ze beschouwen het als een remedie tegen een tijdelijk ongemak... ...een pijn, lichamelijk of geestelijk. Zoals bijvoorbeeld het gebrek aan inspiratie... Dus jij denkt dat Floor de Bougarde daarom zijn heil zocht in de morfine? Ja. Ik weet het natuurlijk ook niet, echt niet. Het zou kunnen. Ja. We weten nog te weinig van hem af om daar iets zinnigs over te zeggen. In ieder geval is hij al een tijdje aan het spul verslaafd. Gezien zijn lichamelijke conditie schat ik het op een jaar, minstens. Ik zal morgen contact opnemen met de dokter die hem in het AMC behandelt. Ja, doe dat. Intussen kunnen wij ons bezighouden met een uiterst belangrijke vraag. Welke belangrijke vraag? Hoe kwam Floor de Bougard Morfine? Van wie kreeg hij het? Uh. Of van wie kocht hij het? Ach, die broeder zegt toch ook dat het spul hier in de buurt voor het oprapen... Liet. Oh, ho, oh, oh, ho, oh. ho. Als je geld hebt, ja? Ja, waarschijnlijk is Floor juist daarom hier naartoe gegaan. Ik bedoel naar de Achterburgwal. Om dicht bij de bron te zijn. Wat moet hij anders zoeken in de buurt? Ja... Mm. Weet je, Vlaander, verslaving brengt mensen vaak tot de meest dwaze dingen. Ja. Soms komen de zachtmoedigste tot daden van geweld. Als ze hun behoefte niet kunnen stillen, als hun dagelijkse positie buiten bereik blijft... dan zijn ze tot alles in staat. Tot alles. Ook moord. Zeg. Jij, jij, jij denkt toch niet dat die, dat die Nou, wat? Dat die vloer iets met de verdwijning van net heeft te maken? Is die gedachte zo vreemd? Ah, oh, nee, ja. Uh... Dat niet, maar, maar ik, ik zie geen samenhang. Nog niet, tenminste. Wat deed Floor de Bougarde precies toen hij zich hier onrustig begon te gedragen? Ah, hij begon te schreeuwen. Dat hij geen koffie wilde. Juist, hij schreeuwde. En om wie? Om, uh, om naar net. Waarom juist om naar Ja, waarom juist om naar net? Omdat hij haar nodig had. Waarvoor? Wat had Floor de Bougarde gezien zijn verslaving... op dat moment in feite het meest nodig? Nou? Dat is het. Morfine. Precies. Hij had morfine nodig en hij riep naar net. Naar net verdraait me, dat is het. Hij riep om naar net, maar hij bedoelde morfine. En welke, misschien wat voorbarige conclusie kunnen we daaruit trekken? Ja, uh, Dat betekent... Dat betekent dat in de gedachtesfeer van die Floor de begrippen morfine en nanet heel nauw met elkaar zijn verweven? Anders gezegd, nanet zorgde voor de morfine. De morfine die Floor gebruikte kwam van of via nanet. Allemachtig. Mm -hmm. Maar dat zou betekenen dat nanette Bougarde de zoete madelief lief uit de drie rooskos handelde in morfine? Oh, oh, oh, oh, oh, niet zo doordraven, mijn jongen. We kunnen er wel van uitgaan dat ze aan ja, nee, morfine bezorgde. Maar daarom handelden ze er nog niet in. Die conclusie werd altijd voorbarig. Kom nou, voorbarig. Ja. Nou geloof mij maar gerust dat die vloer heel diep in zijn beurs heeft moeten tasten voor die morfine. Of dacht jij dat men net het hem voor niks leverde? Voor niks? Voor niks? Nee, nee. In de handel van narcotica worden fikse bedragen gevraagd. En toch? Ik geloof niet dat men net uit puur winstbejag handelde. Volgens Christel van Dalen had men net geen enkele interesse voor geld. Geld niet account. Ja, dat zei Christel. Maar in hoeverre is zij te vertrouwen? Misschien is die hele bloemenwinkel wel een dekmantel. Ach. Een geraffineerde dekmantel voor een uitgebreide handel. Smokkelhandel in verdovende middelen. Ja, nee, ja. Met een veld vol wilde papapers achter de blauwe erven en opiumdistilleerderijtje. Zolang Zorg nee, even nee, de... alleen voor de drie vleesjes nou, ja, ja, ja. Dat zou toch kunnen? Het was maar voor onderstelling. Oh, ja, Denk het je maar niet aan. Ik maak er maar een grapje. En je veronderstelling was nog niet eens zo gek. Een bloemenwinkel zou een handige dekmantel kunnen zijn. Oh. Nou, ik geloof daarin. Nee, een uitgebreide handel in verdovende middelen... dat vergt een andere instelling. Sluwer, gewetenlozer en veel gemeener. Oh. Ik ben vanmiddag na sluitingstijd in de drie roosters geweest. Ik heb er weer rondgekeken. En ik heb er wel met die kristel uh, gebabbeld. Een bijzonder aantrekkelijke vrouw. Veranderde de sfeer van haar eigen omgeving. Huh? Geen sfeer van sluwheid, niets gewetenloos of gemeen. Oh, nee, zeker niet. Veel verder ben ik overigens niet gekomen. Ik weet niet van meer dan uh, dat we vanmorgen wisten. Nou goed, Nanette is verdwenen hmm. en Christel, de aantrekkelijke Christel van Dalen, die denkt het ergste. Zo is het toch? Ja, zo is het inderdaad. De kok, er komt hier vanmorgen in... Ik neem hem maar even. Met verder uh, Spreek ik met de chauffeur de kok? Nee, een ogenblikje is voor jou. Hm? Hier de kok. Met wie? Dat doet er niet toe. Ik wil u alleen wat helpen. U wilt mij helpen? Waarmee? Wat wilt u wel merken, meneer de kok? Ik raad u aan eens te gaan kijken op de Spiegelgracht. Zo? Ik moet gaan kijken op de Spiegelgracht? Ja. De stille zijde van de Spiegelgracht. Aha. En wat is daar nu wel te zien? Hallo? Hallo, bent u daar nog? Heeft u belangstelling voor antiek? Nou, nee, niet bepaald. Dan wordt het tijd dat u er wel belangstelling voor krijgt. Zo. Nou, daar hoor ik van op. Gaat u daar nog eens kijken. En geloof me, het zal de moeite lonen. Goedenavond, meneer de Kog. Hallo? Hallo? Opgaan. Vreemd, hoor. Wie was dat? Een onbekende liefhebber van antiek. Hij wenste althans onbekend te blijven. Nou ja. Ik kan je even niet volgen. Wat zei die? Deze onbekende raadde mij aan... ...is te gaan kijken op de stille zijde van de Spiegelkracht. Kijken? Waar moet je naar nou kijken? Nee, Naar de antiek, denk ik. Op de Spiegelkracht zijn aan beide zijden een aantal antiek zaakjes. Dat wordt antiek of wat er voor gaat verkocht. Hm. We moesten maar eens gaan kijken. Een anoniem telefoontje. En jij gaat erop in? Nu meteen? Het is bijna avond. Ja, waarom niet? En als het een of andere grap is? Nou... Dan heeft met onze hulp althans iemand een vrolijke avond. Ja? ja? Nou, vooruit, we nemen een wagentje, gaan naar de Spiegelgracht. Stille zijde. U heeft geluisterd naar het tweede deel van De Kok en het Sombere Naakt.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 De regie had Hero Müller.